Middernacht, het begin van vrijdag 14 januari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het water van de rivier De Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt onverwacht snel. Een paar lokale wegen zijn afgesloten... en de bewoners van 50 huizen in Vlodrop, sint Odiliënberg en Meelik hebben uit voorzorg zandzakken gekregen. Door de aanhoudende regen zijn de spaarbekkens van De Roer in Duitsland volgelopen... waardoor het water nu snel naar Nederland komt... Het pijl van de roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Ook de Maas gaat weer stijgen. Komend weekend komt een derde hoogwatergolf uit de Ardennen. De verwachting is dat dit water niet zo hoog komt als afgelopen weekend. Toch hebben inwoners van Itteren en Borgare bij Maastricht het advies gekregen... om hun auto naar hoger gelegen parkeerplaatsen te rijden. De toegangswegen dreigen onder water te lopen. Bedrijven in Frankrijk moeten meer vrouwen benoemen op leidinggevende posities... Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waarin staat dat bedrijven zes jaar de tijd krijgen om het aantal vrouwen in de top te verhogen naar 40 procent. De regel gaat gelden voor zo'n 2000 bedrijven die meer dan 500 werknemers in dienst hebben of een omzet hebben van meer dan 50 miljoen euro. Frankrijk volgt met de wetgeving het voorbeeld van Noorwegen en Spanje. Die landen voerden in 2003 en 2007 al wetten in om meer vrouwen in het bestuur van bedrijven te krijgen. Wetenschappers hebben een genetisch aangepaste superkip gemaakt die geen vogelgriep meer kan overdragen. Het Britse onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science. De kippen zijn nog wel vatbaar voor het vogelgriepvirus, maar ze kunnen het niet meer doorgeven aan andere kippen of aan mensen. Het vlees en de eieren van de kip zijn volgens de onderzoekers van Cambridge absoluut onschadelijk, toch zullen er nog strenge tests volgen voor de superkip in de voedselketen komt. Het weer, vooral in het midden van het land, veel regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen overal regen. Vanaf zaterdag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Tussen kunst en kitsch. Trok, lees ik in de krant gisteren, schrik niet, 1,9 miljoen kijkers. En nog 21.000, ik wil precies zijn, best bekeken programma van gisteren. En dat begrijpen we natuurlijk wel. Het is een ongelooflijke sensatie en de mogelijkheid dat je op zolder wat rotzooi hebt liggen... en dat blijkt dan een vermogen waard. Dus de droom van alle man. Dat wil ik ook wel. Ja, ik heb mijn zolder steeds opgeruimd bij herhaling, stom. We gaan in Casaluna hoe dan ook spreken over een man die een vermogen heeft opgebouwd en een schitterende verzameling... omdat hij heel goed wist wat de dingen waard waren. Frits Lucht. Frits Lucht. Kent u die man? Nee. Moeilijk te zeggen wat voor man het was. Hij leefde van 1884 tot 1970. Ik bedoel maar, zo'n man die niks heeft laten slingeren op zijn zolder... zijn biograaf heeft het niet eenvoudig gehad... En... Er is net een biografie uitgekomen. Op pagina 386 van het boek lees ik, ik citeer nu... vanaf de 31ste van 1960 staken Frits Lucht en zijn vrouw... in af en toe stormachtig weer, via de Azoren en de Bermuda's... waar ze een dag van boord gingen, de Atlantische Oceaan over... en voeren tussen Cuba en Haiti door naar het panama -kanaal. Tijdens de boottocht lazen Lucht en zijn vrouw nog eenmaal... vele honderden brieven. Oude, vertrouwelijke correspondentie... die ze na herlezing merendeels versnipperde en aan de golven prijs gaven. Wat een dramatisch moment. En wat een nuchterheid waarmee het is opgetekend. Het lijkt wel de voicemail. Er is één nieuw bericht. Hoi Lex, met Helco. Jouw gast, uh, Freek Heijbroek, schreef een biografie van kunstverzamelaar Frits Lucht. In de jaren 50 richtte diezelfde Frits Lucht het Institut Néerlandais op in Parijs. Daar ben ik zelf ook ooit nog eens een weekje te gast geweest. Huh? Dus wat ik me nou eigenlijk afvraag is... Wat nou eigenlijk precies luchtband met Parijs was. Dat zou ik wel eens willen weten. Maar ik in ieder geval een uh, mooi gesprek van samen. Heel Span, wat zou hij dan toch daar gedaan hebben... een weekje in het Institut Nederlander? Maar goed, dat is, uh, weet jij ook niet, Freek. Ik denk het wel. Uh, ja. Hij heeft daar een week waarschijnlijk gelogeerd. Want ja. ten tijde van lucht waren er nog kamers die je kon huren... voor kortere of voor langere tijd. En uh, velen hebben dat gedaan... Van Jan Wolkers tot W.F. Hermans, van Dick Hellenius... Tot, tot... heel Span. heel Span. Ja, maar dat moet dus voor 1970 zijn geweest. Nou, ik weet niet of dat het... Want in 1970 overleed Frits Lucht. Wat ja. is de band van deze illustre um, kunstverzamelaar... Frits Lucht met Parijs? Hij heeft altijd een soort aantrekkingskracht gehad... tot Frankrijk, tot het Frans. Uh, zijn leven lang uh, heeft hij iets met Parijs gehad. En uh, met name heeft hij altijd gewild om uh, in Parijs... een uh, tekeningenverzameling die daar was, te catalogiseren. En dat is eigenlijk ontstaan toen hij in Nederland... de vaste grond onder zijn voeten verloor. Oh, wanneer was dat? Dat is geweest uh, toen hij tot twee keer toe... Nederlandse musea en Nederlandse museummensen had uitgedaagd. Hij had uh, zich fel stelling genomen tegen het Rijksmuseum in Het Redderen van de Nationale Kunstboedel. Waarin onder andere betoogde hij... dat uh, het met de musea zeer uh, kwalijk gesteld was. Er werden namelijk ook door die musea allerlei nota's uh, uh, naar voren gebracht... waarin uh, op verbetering aangedrongen werd. En hij gaf een redelijk pasklaar plan aan die commissies... en uh, uitte ook felle kritiek op die commissies. Hmm. Het gekke is dat zijn kritiek werd wel... Gretig gelezen. Zijn meest uh, snijdende kritiek werd onmiddellijk rechtgezet. Er stond bijvoorbeeld in uh, de zaal naast de nachtwacht een meubel, een kabinet dat geheel van gips was. En een verdieping daar beneden stond het origineel. En hij zei: Hoe is het mogelijk okay. dat in een Rijksmuseum <laughs> dat gipse model daar blijft staan? hij had het nog niet geschreven of het werd onmiddellijk veranderd en rechtgezet. Dus wel een man met grote invloed, hè? dat in ieder geval. Absoluut. Maar goed, Parijs, want dat, waarom nou... Toen heeft hij besloten uh, dat hij eigenlijk uh, dan maar buiten onze landsgrenzen... zijn heil moest zoeken. En hij was in die tijd al zeer geïnteresseerd in tekeningencollecties... die hij alom over de wereld heeft bekeken. En hij kwam erachter dat men in Parijs zocht naar iemand die in staat was... Om de Nederlandse verzamelingen tekeningen. In, uh, beeld te of in kaart te brengen, te inventariseren. En hij heeft zich daar zelf voor aangemeld. Oh, kijk, en hij was een van de grootste kenners, denk ik wel, ter wereld. op het gebied van tekeningen, prenten. van de grote meesters en van de mindere meesters. Ja, hij had zich al bezig gehouden met een boekwerk. Uh, dat heette Le Marque de Collection. Dat is, uh, verzamelaarsmerken zijn verzamelaarsmerken die op tekeningen en op prenten staan. Waardoor je veel meer te weten komt over de authenticiteit van tekeningen. En dat was iets wat hij in het veilingleven en in het veilingwezen geleerd had, om daarop te letten. Goed, wij um, gaan ons verdiepen in het leven van Frits Lucht. U zal hem beter leren kennen. Maar we vinden het ook wel leuk om uh, iets meer te weten over zijn biograaf. En dat is Freek Heijbroek, tenslotte. Conservator van het Rijksmuseum en het prentenkabinet. Ook al heel lang, decennia. Ja, had je dus eigenlijk met hetzelfde materiaal bezig als um, je, je, het onderwerp van je biografie? Um, bij biografen moet je altijd vragen: zijn het vlinders of bevers? Nou, ik denk een bever gezien het boek dat op tafel ligt. En je hebt zelf een fascinatie gehad voor bluesartiesten. En dan hebben we het over dit soort blues. Kijk, en dat vind ik wel heel lekker ook van een plaat meegenomen. Sonny Little geheten. Little Sonny. Little Sonny, sorry. Little Sonny. New King of Blues Harmonica. Is het een jeugdliefde dit? Of... Ja, ik heb vroeger op de middelbare school uh, in een bluesbandje gezeten. En ja. ben eigenlijk uh, in mijn studententijd... Uh, heb ik me bezig gehouden met de teksten... die door die blueszangers uh, gezongen ja. worden. En uh, heb toen uh, onder andere bij de hoogleraarschulten Nordholt... Uh, college gelopen. En af en toe was het leuke, liep je het ook bij ons. Wij hadden dan werkcollege. <lacht> en als ik samen met een collega-student die ook zo gefascineerd was door de blues een verhaal erover ging, kwam hij erbij luisteren en wilde die weten wat wij te vertellen hadden. En zo. heeft dat ook wel in een aantal van zijn bundels verwerkt. En ik ben daarna in 1973 en later nog eens in 1977, 1978 langere tijd in de Verenigde Staten geweest... en heb daar intensief de ghetto's bezocht. Dat eerste bezoek in 1973 was vooral nog een tijd... dat je als blanke daar buitengewoon moeilijk kon rondlopen... Maar, maar dus, uh, heb je ook aan de lijf ondervonden? Toch? Ja, dat heb ik sterk aan de lijf ondervonden. Dat werd zelfs mij aangeraden... In, toen ik in de grootste boekhandel van Haarlem stond... werd mij door een over uiterst vriendelijke man gezegd... dat ik beter kon verdwijnen uit het ghetto. Omdat het gevaarlijk voor mij was. Ja. En ik maar heb was het daar, dat ook? Of was het dan toch een soort mythe... waarmee iedereen een beetje... Nou, het is... Uh, je moet wennen aan het feit... Ik moest wennen aan het feit dat ik de enige blanke was... die daar rondliep. Ja. En ik heb zelfs wel gehad dat ik... Uh, negervrouwtjes van Columbia University... door het park begeleiden naar Harlem toe. Dus de omgekeerde weg eigenlijk. Dat ik als blanke een uh, negervrouw die bang was in dat park ja. naar. Maar beneden. jij bent niet bang. Je bent voor de duvel niet bang. Ik was niet bang, omdat ik had er iets te zoeken... en ik had er een hele duidelijke bestemming. En wat had je dan? Dat vind ik nou fascinerend. Uh, Daar nou, is deze... Nee, zijn blanke conservator zijn bestemming vindt in Haarlem. Ja, nou was ik toen nog absoluut geen conservator. Nee. Uh, ik, uh, was en, uh, ik was student. geschiedenis ge en kunstgeschiedenis? Ik heb eerst geschiedenis gedaan en ja. daarna kunstgeschiedenis. En mijn fascinatie was gewekt door een groep negerjoden... die in het hartje van Haarlem hun synagoge hadden. Die hebben dat jaren gehad. En pas vier jaar geleden is die synagoge opgeheven. En uh, ik heb ze trouw... Bezocht. Ik ben eerst dus in 1973 ja. daar geweest en daarna in 1977, 1978, een jaar. En heb die mensen uh, ook daarna, toen ik bij het museum werkte, bij iedere bruikleinreis trouw opgezocht. Omdat ik vond dat toen ik dat onderzoek had gedaan, ik nog eigenlijk niet mm. klaar was. Mm -hmm. En in die uh, latere bezoeken, tijdens die latere bezoeken, heb ik heel veel prachtig bronnenmateriaal meegekregen. Waar ik ooit nog nee. eens mee. En, uh, ja een boek over hoop te schrijven. Maar wat, wat, wat fascineerde je daar dan zo in? Nou, uh, de combinatie negers en joden is een contradictio in terminus. Nee. Uh, dat kan je je eigenlijk niet voorstellen. En je wilt dan weten, hoe is het mogelijk... dat mensen met een dergelijke identiteit... zich staande kunnen houden in zo'n ghetto. En hoe deden ze dat? Uh, Want dat is natuurlijk wat je dan probeert uit te vinden. Nou, dan? wat ik eigenlijk heb uitgevonden en is dat uh, zij, deze mensen, waren... Uh, mensen die een eigen identiteit wilden hebben. Veel uh, van de negerbevolking in Harlem uh, zijn mensen die als uh, ja, uit Afrika komend worden beschouwd. Zonder dat er een directe heritage is. En deze groepen hadden een uh, culturele uh, herleidbare achtergrond... naar Ethiopië, waar de Falasha's woonden. En dat probeerden ze te bewijzen. Of het waar was, dat is een tweede... Want dikwijls, be, dikwijls zijn dit soort uh, herleidingen, mythes. En ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar... achter welke mythe lopen deze mensen aan... en hoe proberen ze zich zo staande te houden in het ghetto. Is het waar of niet, denk je? Nee, ik denk dat het, is... het, een, ik denk dat het een vorm van zwartnationalisme is. Ja. En het geestige is dat in de tijd dat ik er werkzaam was... waren er natuurlijk talloze uh, intellectuelen... Uh, dat is vanaf de, de jaren 30 tot en met de jaren tachtig toe... die probeerden, en meestal Joods, die probeerden na te gaan... hoe kan dit, hoe is dit mogelijk? Mm. En daar waren natuurlijk hele uitgesproken meningen op... maar ook mensen die wel degelijk zeiden... nou, het zou wel eens waar kunnen zijn. Ja, nou. en, maar het vindt mooi dat, dat in, de, in de wereld, de branche waar je werkzaam bent... en waar Frits Lucht, het onderwerp van vanavond, ook in werkzaam was... daar is herkomst en de betrouwbaarheid van de herkomst is natuurlijk ook... Cruciaal, zeker. Voor de betekenis en de waarde, et cetera, et cetera. Ja. Um, wat was, ja, moet je zeggen. Wat was het meest fascinerende in, in, in Frits Lucht voor jou? Wat is dat? Uh, Frits Lucht was een man die niet één leven leidde... maar ongeveer vier, vijf levens ja. heeft geleid. En dat op zo'n... Klinkt, uh, klinkt geheimzinnig, maar... Ja maar dat op zo'n stringente en gereguleerde wijze deed... dat bijna niemand hem kon bijhouden. Ja. En ik wilde wel eens weten of ik hem kon bijhouden. <lacht> en bij tijd en had ik het idee... hij glipt me uit mijn vingers. Ja. Wat betekent dat? Want het is dit het is dit, dat betekent... de biografie die je geschreven Een leven voor de kunst, zo heet ja. het? Is ja. wel, het. Komt op mij heel deugdelijk, heel feitelijk, heel precies... heel ja. zakelijk eigenlijk over. Ja. Ja, ik heb geprobeerd door hem uh, zo nauwkeurig mogelijk te volgen... om erachter te komen wat de man behelste om uh, zo'n leven te leiden. Ja. Hij, dat vraag ik uh, me ook nog steeds af. Uh, wat, ja. nou wat is nou het geheim van die man? Hij heeft een ongelofelijke werkkracht gehad. Ja. Hij heeft heel veel tot stand gebracht. Ja. Maar wat is nou zijn geheim? Wat is dat nou? Zijn geheim is dat hij uit niets een magistrale collectie heeft opgebouwd... die niet bestaat uit één collectie uh, die op een bepaalde wijze toegespitst was. Dus niet alleen een tekeningencollectie, maar een uh, collectie schilderijen... een collectie uh, antieke oudheden, uh, een collectie prenten, uh, kortom alle mogelijke terreinen heeft bestreken... en niet terugdijnste voor een zo breed mogelijk scala van ja. werken te verzamelen. En dan niet in het minst ook bijvoorbeeld nog zijn kunstenaarsautograaf. Het is ook een uh, terrein wat in de tijd dat hij daarmee begon... eigenlijk helemaal niet zo gangbaar was. Maar goed, je zegt dat het is breed. Hij zegt ook een, een, een ergens later, als het gaat over bijvoorbeeld hoe je, wat er met een verzameling moet gebeuren... dat een verzameling een soort ziel moet hebben. Een soort eenheid moet vormen. Een goede verzameling heeft een... Nou ja, een soort wezen, wezenlijk kenmerk. Maar hoe kan het dan als, je, als hij zelf zo breed was? Nou, uh, hij heeft op die vraag uh, een ander antwoord gegeven... dan jij nu suggereert. Hij heeft op de vraag het antwoord gegeven dat... Uh, als je een, bijvoorbeeld begint met brieven te verzamelen... bij hem was dat niet zo dat hij zei... ik begin op dit moment brieven te verzamelen? Nee, er deed zich de mogelijkheid voor... en daar zie je ook de handelaar erin. Dat is meestal in de handel. Er deed zich het moment voor dat er twee Rembrandt-brieven op de markt kwamen. Lucht wist dat er in de wereld zeven brieven van Rembrandt zijn... Mm. en dat die twee op de markt kwamen. Dat was voor hem het moment dat hij er alles aan heeft gedaan... in een overigens moeilijke periode, want het was de Eerste Wereldoorlog... om die twee brieven te pakken te krijgen. Dat is hem gelukt. Ja. En dat soort uh, toevalligheden hebben dikwijls ertoe geleid... Hmm. dat hij delen van zijn verzameling op de rails heeft gezet. Het was nimmer zo dat hij van tevoren zei... mijn collectie Franse tekeningen ga ik nu beginnen. Hmm. Uh, dat kan je doen als je onbeperkt geld hebt... en ook onbeperkt uh, ja, die, uh, dit soort producten voorhanden zijn. En dan, dan zei het, net, Freek Heijbroek, hij heeft het uit het niets opgebouwd. Misschien is ja. dat wel het fascinerendste. Hij had. Als, je het, als het die eerste periode beschrijft. Als jongetje nog, maar al heel snel gaat hij bijvoorbeeld op reis. Hij wordt ja. naar Engeland gestuurd. Ja. En, en, en het lijkt wel alsof hij dan. Terwijl Hij, hij stelt niks voor. Nee, hij weet. Nou ja, hij weet misschien al wel heel wat. omdat hij Nou, een hij soort... stelt wel iets voor. Ja, want, want hij heeft op 15, 16-jarige leeftijd een biografie van Rembrandt geschreven. Eigenhandig. En die versiert met een nagetekende etsen en nagetekende tekeningen. En om die oud te doen lijken, heeft hij die met thee wat bijgekleurd. En dat manuscript is gelezen door een aantal kunstkenners... zoals Bredius en Hofstede de Groot. En die zeiden, in die man zit een geboren nieuwe museumdirecteur. Maar dat is hij nooit geworden. Nee. Maar goed, hij ging dus wel, hij had talent, dat is meteen herkend. Ja. Maar hoe kan het dan toch... dat hij uit dat niks zo'n fantastische verzameling heeft opgebouwd... Hoe kan dat? Waar zat dan dat, dat, dat, dat talent? Dat talent zat enerzijds in... Hij uh, had een uitstekende smaak en ja. een uitstekende neus. En daarbij heeft hij altijd gepropageerd... je kunt alleen maar een goed verzamelaar zijn... wanneer je, ook je je daar voortdurend in oefent. En dat kun je doen door bijvoorbeeld in de handel te gaan. Ja, ja. Hij is vanaf zijn zestiende van school afgegaan. En dat is natuurlijk heel gek. Hij, was, hij had een hbs-opleiding, hij zat in de vierde klas. Hij uh, werd door, zijn, uh, door iemand gespot die zei... dit is een talentvolle jongen. Zijn ouders hebben erin toegestemd... als hij een half jaar naar Londen gaat om daar eens te kijken... hoe daar de kunsthandel functioneert en het bevalt hem... dan mag hij werken bij... Uh, Frederik Muller. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij 15 jaar lang gedaan. Frederik Muller was een groot veiling... veiling Frederik Muller was een uh, groot veiling, het grootste veilingbedrijf... Uh, van Amsterdam en van Nederland ook. En dat heeft hij helpen opbouwen... en een wereldnaam gegeven. Ja. En dat, daar zit dus ook wel iets van de sleutel... tot dat grote succes. Hè. Dat, uh, daar gaat ook een deel van je boek over. Um, Frits Lucht, 1884, 1970... Leven voor de kunst. Um, dus als je zegt 16, hij was 16, hij was dus 1900 dat hij naar, uh, ja. naar Londen ging. Um, dat hij het, het, het, het wezen van de, de veilinghandel heeft begrepen, ja. denk ik. Ja. En niet alleen de veiling. En daar gebruik maar op de van heeft gemaakt, ja, ook okay. de kunsthandel. Ja, ja. He, want dat is eigenlijk daarnaast functioneert hij ook. Hij liep van, en dat blijkt ook wel uit het boek, van de ene zaak naar de andere. En met name Engeland was zo aantrekkelijk voor hem, omdat daar bijvoorbeeld in het veilingwezen... buitengewoon sumier wordt omschreven wat er te koop wordt aangeboden. Okay. En als je dus een catalogus uh, uit die periode ziet van bijvoorbeeld Christie's... dan zijn dat alleen maar sumiere omschrijvingen... waarbij het absoluut noodzakelijk is om te gaan kijken... wat je eigenlijk aangeboden krijgt. En daar was hij ja, een meester in door zo'n heel... Uh, Zo'n hele partij door te lopen en precies datgene eruit te selecteren. waarvan hij zei dat is goed. En de rest is he, kaf en koren dus, dus te kunnen scheiden. Heel erg precies zijn, vasthoudend zijn, heel veel geduld hebben, denk ik. Gewoon het geduld opbrengen om het gewoon allemaal wel te gaan bekijken. Terwijl ja. anderen dan misschien he, de, de, de met een wat groffere hand doorheen gingen. Nou, wat hij nooit zou doen, is iets ongezien kopen. Uh, als je op een veiling afgaat op een beschrijving... Ja. dan kun je tegenwoordig krijg je wel enige garantie van... als een beschrijving niet klopt, dat je het dan terug zou mogen geven. Maar in die tijd was het zo dat je moest gaan kijken... wilde je echt kopen wat er aangeboden was. Ja. Want je kon dikwijls met een kat in de zak terugkomen... als je niet had gekeken. Het een mooi voorbeeld. Dat vertel je, heb je ook een Els Peek verteld die een filmpje van je heeft gemaakt? Ja. Dat vind je op de website van Kazaluna, Carluna.ncv.nl uh, Even van die staaltjes: hè? Ja. een van de anekdotes die te vertellen zijn over die fase dat hij aan het ja. opbouwen is. De ja. uh, eerste helft van de 20e eeuw. Um, zijn er meer van dat soort mooie verhalen? Van, van dat hoe hoe dat hij handig wist in te spelen op hoe het, hoe het toen eraan toe ging. Ja, het is niet alleen dat je weet, bijvoorbeeld in een veiling... zoals ik vertelde dat er een Rubens-tekening ergens verscholen zat... maar een ander fenomeen is bijvoorbeeld... bij elke beginnende jonge kunsthandelaar... weet je dat er fouten gemaakt worden. En dat die dingen niet helemaal goed zal taxeren. En een mooi voorbeeld is daarvan dat hij in de jaren 30 bij uh, Otto Wertheimer, die toen net zijn zaak begon... een bundeltje tekeningen vond van de Gein... wat hij kende uit een beschrijving van Karel van Mander... van 300 jaar geleden, die in die tussentijd nooit was opgedoken. Dat, uh, die, die beschrijving kende hij zo goed uit zijn hoofd... dat hij onmiddellijk herkende dat dat bundeltje met tekeningen... bij Wertheimer voor hem lag... Hij heeft toen met hem onderhandeld en heeft voor ruim 3000 gulden... in die tijd het beste bedrag, heeft hij het gekocht. Maar daarmee had hij ook iets te pakken... wat dus jarenlang nimmer boven water was. Gekregen. Hij wist meer dan de kunsthandelaar. Hij wist veel meer dan de gemiddelde kunsthandelaar. qui roule jusqu'au Nevada. On voit la plaine qui s'étend à l'est de Santa Lucia. Les villes s'appellent Tividad San Miguel. Les filles s'appellent Soledad, les garçons gardent. A rencontré sur une route un soir de pluie Catherine, la fille du fermier, et qu'il s'aimait toute la nuit. Le soleil fait briller son nom Dans quel de Le chardon pour... La dame, le sénateur est venu finir ses vieux jours. Puis il est mort d'un cœur, On prétend que c'est du mal d'amour, mais les fleurs bouchées par le vent semblent. Ik kan me niet herinneren dat we in de zevenjarige geschiedenis... ooit eerder een nummer van Georges Moustaki mee hebben uh, mogen bewonderen. Meegenomen dan bedoel ik door een gast. In dit geval is Freek Heijbroek. Live, zo te horen. Ja. Parijs. Ja, ja. Bobino. Abobino, ja, Bobino. Ja, Bobino, ja. Ik heb hem ooit in Olympia gehoord. Want toen zat uh, Astro Zolle in het schoolprogramma. Ja. Okay. Die toen nog niet programma. Hield je van uh, Mostekie of houd je van Mostekie? Ja, ik vind hem uh, buitengewoon uh, muzikaal. Ja. En daarbij uh, ja, prachtige teksten en uh, dikwijls uh, goede. Uh, begeleidende zangeressen ja. hebben. Wat, ja, is... ja. wat, wat, wat zingt hij hier trouwens? Ik kon het niet helemaal verstaan. Uh, hij zingt ja, bijna een bluesnummer. Ja. Ja, dan uh... heb je weer, de blues. Ja, ik, daarom heb ik het ook meegenomen dat ik het wel aardig vond... dat het leunt tegen de blues aan... waarbij je dus enerzijds het Franse chanson ja. hoort... en anderzijds de blues ja. qua muzikaal schema erin. Waar staat die blues voor in jouw leven? Uh, dat is muziek, hè? Dat muziekvorm. Even los van de teksten, misschien. Maar. In mijn leven of ja, in jouw leven? Ja. Nou, het heeft een tijd gefunctioneerd en met even de laatste tijd is het uh, weer wat verminderd. Maar ik ben wel van plan om uh, daar weer eens wat mee te gaan doen. En maar waar, waar staat het voor? Wat bedoel je met waar staat? Voor jou persoonlijk. Waarom, waarom? Hoe komt het dat jij er zo van houdt? Wat, wat zegt het over jouw ziel? Uh, nou, ja, ik heb uh, met name die Negergeschiedenis heeft mij nou, ja. ontzettend gefascineerd. Ja. En ik wilde daar iets in vinden. En dat was met name de muziek. En dan, ja, jazz heeft mij nooit erg aangesproken. Maar de bluesmuziek had natuurlijk een dubbele kant. Enerzijds de muzikale kant die ik mij heb trachten eigen te maken. <laughs> in allerlei varianten. Want die bluesmuzici waren natuurlijk ook mensen die het allemaal zichzelf leerden. En hun ja. eigen riffjes en Ar arme riedeltjes arme maken. middeltjes, Precies. Ja, nou ja, wat je hebt met ja. bottleneck. Met ja, ja, eh, allerlei soorten... Van hulpmiddelen En daarnaast uh, werden er teksten gezongen... die iets weergaven van het sociale leven... of in het diepe zuiden, of in de Midwest. Want in Harlem vind je eigenlijk geen bluesartiesten. Harlem had één zingende dominee, Blind Gary Davis... maar verder zat het centrum van de blues, was Chicago. Ik kom er ook nog even op terug, omdat er in het onderwerp... waar jij je drieënhalf jaar met een soort luchtiaanse verbetenheid in hebt vastgebeten... Ge ja. Frits Lucht, daar zit volgens mij helemaal niets van de blues in. Nee, echt nee. werk. Dat is echt een on-blues onderwerp, totaal. Ja. Ik denk dat Frits Lucht uh, niet van dit soort muziek ook nee, gehouden is al. Zeker, hebben. ja. Maar, <laughs> snapte uh... niks van. Maar. Nee, maar uh, aangezien je vroeg wat is muziek mm -hmm. die jou aanspreekt, vond ik ja. dat toch wel aardig om die mee te nemen. Nee, doen. Dat, ja, daar ben ik ook heel blij om. Ik hou enorm van de blues. Is uh, Frits Lucht miljonair geworden door zijn slimmige, slimme optreden in de handel? Uh, niet door zijn optreden in de handel... maar wel doordat hij uh, getrouwd uh, oh, was met een, <laughs> uh, uh, een van de erfgenamen... van de oprichters van de steenkolenhandelsvereniging. Oh. Uh, zijn uh, vrouw okay. was een klever... En uh, Jozef Klever was een van de oprichters. En daarmee, uh, ja, toen hij trouwde in 1910... had hij natuurlijk een redelijk kapitaal achter zich. En zijn schoonvader vond het verder zo interessant wat hij deed. Dat hij met toch hele andere middelen dan die schoonvader gewend was... Uh, geld kon maken dat hij maar oh. al te graag als een soort privébank... Oh. voor hem uh, functioneerde. Oh, kijk, dus dat heb je wel nodig. Dat heb om, je... om zo nou, zo'n zo glanzende dat... verzameling... Teken. Misschien heb je dat uh, niet altijd nodig... maar het was voor hem wel een buitengewoon makkelijke bijkomstigheid. Mm. <tosses> ik staat, in, uh, als, ik, <tosses> als ik nog steeds probeer... iets van de ziel van die Frits Lucht te pakken te krijgen... er staat ja. over zijn is het, pagina... 77, ja, drie, 377, ja, 3... 377, staat een fotootje. Ja. Uh, ik heb het boek even opengeslagen onder het licht. Een fotootje van Frits Lucht met zijn vrouw. Dan is het 2 mei 1959. Als luchtbied is hij vrijwel onbewogen. Is hij op een, op een veiling in Loetzeren. Ja. Dan zie je hem al, ja, je al flink oud, oud natuurlijk. Alleen waarin hij een geduchte tegenbieder heeft... en de prijs stijgt, loopt zijn hoofd... zonder dat hij er erg in heeft wat rood aan. Dat is alles waar, waar je het aan kunt zien. Dan sla je om. En dan staat er een afbeelding van de vaas die hij gekocht heeft. Dat is een, een amfora van 525 jaar voor Christus. Ja. Voor 6705 gulden. En dan met zo'n bijzondere voorstelling erop. Want? Nou, zelden worden paarden in het verlengde ja. uitgebeeld. Wat, wat en je zegt... ziet ze bijna altijd aan profiel. Het zijn paarden plus ruiters. Plus, ja. ja, plus de ruiter erop. Dat ze in een, een soort, soort wedstrijd zou je ze kunnen ja. zeggen: dat je ze achter, van ja, achter ziet. Ja. En dat is weer heel bijzonder. Had hij dat natuurlijk op, in de gaten. Daar ja. heeft hij dus weer van in de gaten. En hmm. dat is ook iets wat Lucht uh, zeer eigen is. Hij zoekt naar het uh, bijzondere hmm. bij kunstenaars. En soms ook het buitengewone. Hij koopt uh, bijvoorbeeld van Averkamp. Niet het bekende wintergezicht. maar het enig bekende zomergezicht. Dat is ook goedkoper, en, denk ik dan? Uh, nee, hij heeft het gezien. Ja. He? En zo ja. heeft hij natuurlijk meer ja, okay. dingen. Het is niet altijd dat het goedkoper is. Het is juist een kwestie van dat hij opmerkt. Uh, dat een dergelijk iets eigenlijk niet voorkomt... Ja. en dat hij daar dus ook door gefascineerd raakt. Mooi is dat. Overigens oh, 2 mei 1959, dat is mijn geboortedag. <lacht> dat vond ik ook wel weer geest. Ja. Oh, ja, dat, dat, dat kunnen mensen op zo'n dag ook doen. Ja. <lacht> dat vond ik wel heel goed. Goed, er zijn Freek Heijbroek nog twee, eigenlijk toch twee... natuurlijk nog veel meer onderwerpen, maar uit zo'n... je zei het al, hij heeft vier, vijf levens geleid. Hij ja. heeft een ongelooflijke werkkracht gehad. Je beschrijft soms vakanties, nou, dan is hij alleen maar bezig om collecties te bekijken, uh, et cetera, et cetera. En dat jarenlang, dus. hij heeft vier, vijf levens gehad. Wij pikken er maar één of twee dingen uit Natuurlijk, ja. om er nu over te praten. Het zijn twee seiante dingen, denk ik. Uh, dat is dat Estu Nederland, dat hij ja. in Parijs opricht en waar de collectie uiteindelijk terecht komt. Ja. Niet in Nederland. Nee. Ze zijn het uiteindelijk kwijt geweest. Ja. Is ook niet naar zijn dochters gegaan. Dat is één. En eerst nog de, fa de passage van de oorlog. En zo nuchter als je alles beschrijft... zo nuchter beschrijf je ook wat er in de oorlog met hem gebeurt. Ja. Um, hij is dan al heel ver, in 1939. Het komt eraan, hij voelt het. Wil wat spullen al naar Zwitserland brengen, dat lukt voor een deel. En dan blijkt tot zijn stomme verbijstering... dat zijn assistent NSB'er is. Ja. Wat heeft dat met hem gedaan? Dat heeft ontzettend veel met hem gedaan. Hij ontdekt het eigenlijk op het moment dat hij naar Amerika vertrokken is... en daar ook is aangekomen. Want hij, hij, hij vlucht voor de, de komst van de, de nee, nazi's? het of, is, uh, is hij weer een werkreis. Nee, wat hij heeft uh, willen doen was... voor de oorlog had hij al het plan, in zelfs 38 en 39. komt hij daar al mee... dat hij graag naar Amerika had gewild voor zijn studiedoeleinden. Mm. Hij wilde daar voor zijn boeken allerlei onderzoek doen. Want hij heeft ook het vermoeden dat daar weer allerlei tekeningen liggen nou, van. Nou, niet alleen tekeningen, maar hij... Maakte bijvoorbeeld ook een handboek over alle veilingcatalogie op het gebied van de kunst. Oh. En uh, dat zijn vier <lacht> repertoria, waarbij hij niet alleen zich beperkte tot Europa, ja. maar ook wilde weten wat er in, uh, in Amerika was okay. gebeurd. En met name in die 19e eeuw zit daar heel veel. En vandaar dat hij zei: Ik moet naar Amerika. Ja. En toen zijn dochter daar ook woonde, die met een gezin was meegegaan waar ze verzorgende werkzaamheden deed... dacht hij, ik ga haar opzoeken en dan kan ik gelijk... dus drie maanden of vier maanden daardoor brengen. Nou, zo geschiedde En toen kwam die dag dat hij de ontdekte... Hé, hey, er is iets fout met mijn assistent. Die, ten, die nog thuis zit. Ja. Wat hij ontdekte had hij precies? In Den Haag had hij een assistent aangenomen... Uh, die voor hem uh, de kostbaarste stukken naar uh, zijn... Uh, het verblijf van zijn schoonmoeder in Zwitserland had uh, gestuurd... in een vijftigtal enveloppen, dat allemaal perfect had gedaan. Daarna nog langs was gekomen om een aantal grote stukken langs te brengen. En toen lucht dus dacht, nou, die beheert de rest van mijn verzameling... in Den Haag verder wel En dat was toen, al een, dat was toen al een unieke verzameling, die heel veel waard? Had. Jazeker, dat was al een bijzondere verzameling. kun je daar waar... een bedrag over noemen? Doen. Nou, bedragen zijn in deze heel moeilijk te schatten... omdat dat steeds wisselt per je kunt ja, hier niet, uh, ja, laten zeggen, ik... een vast bedrag. Je kunt wel zeggen dat hij een collectie had die, uh, als je met andere wereldcollectioneurs vergelijkt, zeer en zeer hoog niveau had. Ja. Zij zat in Amerika, de collectie zat in Nederland. En die administratuur zat. zat? bij de NSB. In Den Haag, in zijn huis. En die, daar merkte hij van dat hij... En die had tevoren natuurlijk ook al... Die had alle sleutels, die wist overal precies waar alles zat. Dus hij vertrouwde hem volledig. En wat is ermee gebeurd? En toen kwam het bericht bij Lucht in Amerika, een eerste bericht. Uw collectie is genaast door de bezetter. Waarop Lucht onmiddellijk reageerde... Maar mag ik daar eens de bescheiden van zien? Wie heeft dat dan genaast en hoe is dat gebeurd? Daar kreeg ik geen antwoord op... En nog een, geen enkele maanden later kwam een tweede bericht. Uw collectie wordt geveild. Waarop hij opnieuw vroeg: Door wie dan? Wie is dan zogenaamd de nieuwe eigenaar van die collectie? Opnieuw geen antwoord. De enige met wie hij correspondeerde en waar hij wel antwoord van kreeg, was Van Gelder, de hoogleraar die op het RKD op dat moment zat. En die zei: RKD? Het is. RKD, Rijksbureau voor Kunsthistorische okay, okay. Documentatie. Ga door, het is spannend. <krijg> en die zei: Het is helemaal mis. Uh, wij kunnen er eigenlijk niks aan doen. Ook de beheerder die hij voor zijn financiën had aangesteld, zei. Ik kan deze man niet beïnvloeden. Er gebeuren dingen die wij uh, niet meer onder controle hebben. En dus... wat is er gebeurd? De collectie is gedeeltelijk aan de Duitsers overgegeven. Omdat die NSB er dacht een wit voetje te halen bij mensen als Seis Inkwart hmm. en Mulman. Daarnaast. <coughs> Pardon. Is hij eh, ook druk bezig gegaan om delen van die collectie bij vrienden van hem te stallen? En dat waren bijvoorbeeld antiquaren, antiquaires. zelfs de conciërge zat in het complot. Zo. En. Eh, Hollanders. Het, het waren niet, niet allemaal, per se NSB'ers, maar gewoon. Allemaal Hollanders die. Eh, nee, het zijn zeker niet. Eh, ook die antiquaren waren zeker niet NSB'ers. En eh, ja, daarmee zat hij eigenlijk in Amerika op een punt van. Ik kan volstrekt niets doen. Ik word gechanteerd. En er zijn twee mogelijkheden. Of ik keer Europa de rug toe... of ik ga wanneer ik de kans heb terug en wacht mijn moment af. Maar hij moet toch gebroken zijn op zo'n moment? We, dit vind ik wel een moment voor een glaasje wijn erbij. Mag ja, je dat aanbieden? Ja. Rood of wit? Een rood graag. Ja, doen we dat. Maar dan, dan moet hij toch kapot zijn geweest? Hij, was, hij schrijft ook op een gegeven moment van... Uh, ik kan hier nu blijven en mijn plannen omgooien. Ja. Wat ik ook kan doen, is doorgaan. En daar was hij kennelijk zo sterk in. Daar was ook zijn wil zo sterk in. Dat heeft gezegd. laat ik het vergeten. Uh, hoe moeilijk ja. dat ook te begrijpen is. Maar dat, heeft hij ook, dat blijkt ook uit al zijn brieven. dat schrijft hij ook aan goede vrienden. Laat ik het vergeten, laat ik het even naast mij neerzetten. Mijn tijd komt nog wel. Ja. En die tijd is inderdaad gekomen. Hoewel hij dat dus niet kon voorspellen. Maar hij kwam terug na de oorlog. Hij kwam na de oorlog. En toen was, alles, was zijn huis leeg? Toen was zijn huis <laughs> was voor het grootste gedeelte leeg. Zijn meubilair was weg. Zijn groot gedeelte van zijn verzameling was weg. En het eerste wat hij heeft gedaan, is een aantal van zijn collega-handelaars geraadpleegd. Heb je enig idee wat er met mijn collectie gebeurd is... of hebben jullie wel eens iets tijdens de oorlog gezien... Ja. van beweging van mijn collectie? Is hij vanaf de dag één dat hij terug was, is hij eigenlijk meteen begonnen hiermee? Hij is, nou, het is niet dag één, maar laat het dag zeven zijn. Oh, okay. Hij heeft even uh, zich geïnstalleerd in zijn huis... wat inmiddels ook uh, bezet was en waar uh, een uh, instantie in zat... waardoor hij er zelf eigenlijk dankjewel, niet kon uh, slapen met zijn vrouw... Hij heeft toen gedaan gekregen dat hij in ieder geval... één verdieping van zijn eigen huis mocht bewonen. En van daaruit is hij begonnen met uh, die speurtocht naar zijn collectie... waar hij gebleven zou zijn. En het mooie is dat hij wel heeft aangevoeld... dat dat zo'n bijzonder verhaal zou zijn... dat hij dat in een zestal brieven aan zijn dochters heeft geschreven. En dat wij daardoor eigenlijk zo precies weten... wie in dit hele spel betrokken zijn geweest. Die brieven zijn nog gelukkig niet versnipperd in de oceaan... bij Cuba <coughs> verdwenen. Um, dus je hebt dat kunnen reconstrueren. Dat is een fascinerende passage ook. Ook gruwelijk eigenlijk. Ja. want hij gaat, dus, hij gaat dus met een soort bijna kille, koelbloedige vastberadenheid... gaat hij het een voor een af. Dus ook al die mensen die die spullen van hem hebben geroofd. Ja. Ook de Nederlanders. Domis, zijn assistent... Ja. Kwade genius, die heeft hij ook opgezocht. Hij ging recht op zijn doel af. De eerste betrokkenen heeft hij in het interneringskamp voor NSB'ers in Wezep opgezocht. Dat was Domis. Hij ging met, samen met Saam Nijstad, die net overleden is, de kunsthandelaar, als chauffeur, reed daar naartoe en heeft toen eh, de, deze administrateur ondervraagd. Maar dat was alleen maar mogelijk wanneer die eerst een aanklacht tegen hem zou indienen... die door de toenmalige Maréchose geparafeerd moest worden... en hem een rechercheur zou worden toegewezen... die ook uh, uh, de uh, juridische zaken in de gaten zou houden... dat het juist zou verlopen. Hij zat natuurlijk heel dicht Van Gelder... dus daardoor kreeg hij toestemming om zeer ver te mogen gaan. Ja. En het is ook, denk hij ik. Heeft, een, wat voor ontmoeting is.? Hij heeft hem gezien, hij heeft hem in de ogen gekeken. Die man. Hij heeft hem in de ogen gekeken. En wat hij ook schrijft in de, in de, in de, in de eerste brief van die ontmoeting: dat Domis wit wegtrok. Hm. toen hij zag dat lucht terug was in Nederland. Hm. En uh, hij heeft hem een uur lang moeten laten staan, omdat eerst de verklaring getekend moest worden... de aanklacht moest ingevuld worden. En daarna is, heeft hij zich dus ook goed uh, kunnen voorbereiden op het gesprek... om de man genadeloos te ondervragen. Ja. En uh, die ondervragingen zijn voortgezet toen hij overgeplaatst werd... naar Scheveningen, naar de strafgevangenis. En van daaruit is hij eigenlijk het hele circuit van Helers gaan oprollen. Ja, dat, heeft hij zo beetje, dat vind ik het ongelofelijke. Zoals hij die collectie had opgebouwd... is hij is hem ook in zijn, bijna in zijn eentje... samen met, met een rechercheur die heet dan Ophuisden. Ja, meneer van Ophuizen, ja. Ophuizen. Heeft hij dat stukje voor stukje weer terug weten te veroveren? Ja, ja. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ja, ja. Per persoon is hij ze oh. gaan opzoeken in hun huis. Ja. En heeft dus ook dikwijls uh, meldde hij zich bij die personen... Uh, voor een uh, gesprek, of kwam hij onverwacht langs... en zei, Goh, ik wil eens even met u praten. Uh, dikwijls hadden dit soort mensen dan eerst een verhaal... van hoe moeilijk het allemaal in de oorlog was geweest... en wat ze allemaal hadden meegemaakt en hoe gemeen de Duitsers waren. Ja. <laughs> en daarna zei dan dikwijls die meneer Ophuizen... maar u begrijpt waarschijnlijk, ik heb... Handboeien bij me, wij zijn gekomen om u eigenlijk te arresteren. Als u nu medewerking verleent om het volledige verhaal te vertellen en ook alles uit dit huis tevoorschijn te halen... wat u ontvreemd hebt bij meneer Lucht... dan kunnen we kijken of u vannacht thuis kunnen laten. Ja. En, en zo heeft hij eigenlijk stuk voor stuk <laughs> die uh, mensen opgerold. En ja. uh, een aantal kregen ja. reuze spijt... en ja. hebben voortdurend opgebeld van ik heb weer wat ja. gevonden. Ja, yes. En enkele waren ook diehard... en hebben zich groot gehouden tot zelfs ver na de oorlog toe. Ja. En zelfs nu nog zijn er misschien nog dingen die niet terug zijn gekomen. Maar goed, om, heel, om een heel lang verhaal kort te maken: dat hij 95% van zijn verzameling eigenlijk heeft gerestaureerd, zou je kunnen zeggen. Plus de 50 kisten die hij meenam uit Amerika, waar hij mee euh, naar huis was gekomen. Was de verzameling dus eigenlijk toch wel weer nog bijzonderer geworden. Uiteindelijk is het terechtgekomen in Parijs, in wat het Instituut Nederlands is. Nou, het is omgekeerd het geval. Oh. Uh, hij maar, ja, is, maar U hoeft het niet uit te leggen, maar waar het om gaat... is dat het niet in Nederland is gebleven. nee, nee. Maar naar Parijs is gegaan. Ja. Daar is het weliswaar toegankelijk, maar niet in Nederland. Hebben dan uit, wij als Nederland hebben wij dan uiteindelijk toch... iets heel erg belangrijks verloren. Hij heeft voor de oorlog pogingen gedaan... om het in Nederland uh, onder te brengen. In combinatie met dat Rijksbureau voor ja. Kunsthistorische Documentatie. Ja. Maar uh, hij had zo'n band met Frankrijk, hij had daar notabene al zeven catalogie... toen gemaakt van het Louvre, dat hij het eigenlijk een betere oplossing vond... om in Parijs een soort ideaal wat hij al langer had... Uh, een instituut op te richten waar de Nederlandse cultuur uh, uitgedragen kon worden. En dat is ook zijn reden geweest waarom hij heeft gedacht... laat ik eerst die verzameling daar veilig onderbrengen... en laat ik vervolgens een instituut oprichten... Uh, dat die cultuur dan ook kan uitdragen. Hmm. En dat heeft hem bijna tien jaar gekocht in een, uh, gekost, gekost in ja. een gevecht... met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, ongelooflijk. Hè? Maar goed, het is nog wel toegankelijk. Er is, er is daar een soort kluis van de Fondation Custodia... waar al zijn prenten en tekeningen zijn ondergebracht. Ja. Daar zie je ook op, trouwens ook op de, het filmpje van uh, Casaluna op de website... zie je dat ook, foto's daarvan. Dat is een soort heilig, heilige der heiligen. Heb ik. Dat is ja. een soort schatkamer waar ongelooflijk veel tekeningen van de grote meesters ter wereld liggen. Allemaal in banden. Ja. Leren banden. Het ligt prachtig rustig bij elkaar. Als ik nou morgen opbel... Ja. en ik zeg, ik, euh, ik ben Lex Bolmeer, ik ben van Kazeloen, ik heb met Freek Heijbroek gesproken, mag ik, mag ik naar binnen? Ik wil een paar van die tekeningen zien. Mag dat? Ja. Dan krijgt u onmiddellijk een gewillig oor. Maar ik ben niemand. Ik bedoel, ik ben niemand in die wereld. Nee, maar er zijn genoeg onderzoekers. U hoeft niet in de wereld te zitten. Lucht heeft het voor een ieder bestemd. Voor de mensen na hem. En uh, hij, uh, nu nog steeds, is dit instituut toegankelijk voor iedereen. Het enige is, om organisatorische redenen, is het wel uh, genoodzaamd. Ben u wel genoodzaakt om u even aan te melden. Ja, toch? dat vind ik maar, best. Maar dan kunt u ook zien Moet wat hier ook. u zou willen. Echt waar? Ongelooflijk. Ja. Ja, dat, ik ga naar Parijs. <lacht> Freek Heijbroek, uh, dankjewel. En ik weet dat er nog veel meer verhalen te vertellen zijn. Ik zou ook wel benieuwd zijn wat er nou in die, in die brieven heeft gestaan. Heb je dat als biograaf dan toch niet van... In de brieven die hij overboord heeft? Die, die, die, die hij verscheurt. Ja, ik denk, nou, Hoe uh, is het ja. meest voor de hand liggend is natuurlijk... dat daar de brieven tussen hem en zijn vrouw overboord zijn gezet. En ja, te dat... uh, Heb nou... jij als, als biograaf toch het gevoel, ik mis ook iets nog steeds... Oh, natuurlijk. natuurlijk. Maar geen biograaf is denk ik, aan het eind van zijn rit uh, volmaakt tevreden. Want er zijn altijd elementen waarvan je denkt... misschien komen die nog wel eens boven water. En met name door het publiceren van zo'n boek... Ja. krijg je dus ook weer dat er soms hele aardige bronnen ineens boven water komen. Het is mogelijk. Zij de bever. Want volgens mij ben jij als biograaf een bever en niet een vlinder... Heel grondig en degelijk. En is het allemaal puntjes en heel accuraat. Men noemde mij wel eens een research terrier. Dat zei Boudewijn Buug dan. Kijk, <laughs> een research terrier. Dank je wel. Ik hoop dat er nog veel boven komt. Van Frits Lucht, het boek Leven voor de kunst is er. Door uh, Freek Heijbroek. En laten wij doorpraten zo meteen na het uh, hoorspel van de VPRO over het verzamelen. Heeft u wel eens iets verzameld en een bijzondere ontdekking gedaan bijvoorbeeld... Heeft u sowieso wel eens iets bijzonders gevonden, zomaar, bij toeval? Of terwijl u ernaar zocht, serendipity? Nou, daar valt over door te praten. Misschien heeft u wel iets van uh, Frits Lucht in huis. Nooit teruggegeven. 0800-1121. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat jij. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde centijd voor lokale omroepen... Volgt nu een uitzending van Radio Berg Radio. Radio Berg -Ik. Radio berg, Radio berg Het radiostation voor Berg Eyck. Uw gastheer. Is... Maar maar maar Ted heeft je gebeld. Wat, je, wat, zit, je nou te zwa wat zit je nou te zwaaien? en op je Oh, goeiedag dames en heren goeiedag. De, de, hartelijk welkom. Dit is Radio Bergijk. Uh, u hoort natuurlijk het sympathieke warme stemgeluid van Peer van Eersel, want ja, ik weet het niet. Het is een kleine ongere ongerechtigheid, maar mijn, uh, mijn, mijn, mijn, een van mijn uh, beste kennissen en collega, Toon Sporenberg, is hier nog niet gearriveerd in de studio. Hiervoor alvast namens hem. Excuus. Maar onze technicus zitten te zwaaien als een gek dat we moeten beginnen. De uitzending zit heel vol met gasten en allerlei bijzonders. Dus ik ga Meteen beginnen met een gemeentebericht. Gemeenteberichten. De Bergrijkse kermis, ons jaarlijks terugkerend evenement... wordt wegens uh, ruimtegebrek, u weet het natuurlijk allemaal... Uh, de, het centrum van Bergijk heeft uh, kampen met enorm ruimtegebrek... Uh, verplaatst voor de komende jaren. En dat is naar het Rooms-Katholieke Kerkhof. Uh, dat kan niet anders. Dat is de enige plaats die uh, met een paar, een paar simpele ingrepen... Uh, om te, te bouwen is tot een, uh, een geschikt kermesterrein. Dus voor de, voor de jaren 2003, 2004 tot en met 2022 verwacht de gemeente dat de kermis gehouden gaat worden. op de rooms-katholieke begraafplaats. En dat is met een simpele ingreep, uh, met een dragline zijn dan, uh, is het, uh, de begraafplaats heel gauw geschikt te maken. door even alle zerken plat te gooien en dan uh, komt er een egalisatielaag overheen. Een laagje plastic en dan worden daar de kermisevenementen uh, opgebouwd. En dan na, uh, nadien weer hersteld. En dan worden de zerken weer overeind uh, gezet en dan kan er weer naar hartlust begraven worden. Dus dat uh, is een uh, belangrijk bericht, maar daarmee is, blijft wel de Bergijkse kermis behouden voor het centrum van Bergijk. Radio Bergrijk uh, go uh, goeiedag dames en heren, dit is uh, Peer van Eersel en hier uh, tegenover mij heb ik een uh, graag geziene gast, eigenlijk wel uh, de gast mag ik zeggen van Radio Bergijk. Het... Hallo Peer! Goedendag uh, Theo. Uh, Theo, jij bent hier altijd een graag geziene gast wegens jouw uh, ja, onovertroffen initiatieven die vooral het sociale leven in Bergijk op een hoger plan trachten te tellen. Je hebt zo'n nieuw initiatief, Theo, en daar wil je graag over vertellen. En hoe heet jouw nieuwe initiatief? Mijn nieuwe initiatief heet Krav Maga. Nou, dat is een beetje een vreemd woord. Ja, dat is een Israëlisch woord. En wat behelst het precies? Nou, het is een benaming van een origineel verdedigingssysteem van de Israëlische geheime diensten Mossad, Shabak en Amman. En het werd ontwikkeld door Imis de Or, Lichtenveld genoemd. En tot voor kort waren deze verdedigingstechnieken geheim... maar nu worden ze onderwezen overal ter wereld. Ach, en jij hebt ze je eigen gemaakt? Inderdaad. En uh, wat kan je daarover vertellen? Nou, het is een geweldige verdedigingstechniek... die je altijd te pas komt in dagelijke situ situaties op straat. Ik kan je misschien een voorbeeld geven. Graag. Onlangs liep ik op straat en er kwam een figuur op mij af... die ik gemakshalve een snuiter zou willen noemen. Ik had het ernstige vermoeden dat hij zich inliet met criminele activiteiten. De snuiter kwam in mijn richting aangelopen, niets vermoedend. Maar even later werd zijn hoofd opgewacht door een vuist van een man. En deze man, dat was ik. De snuiter viel, de tas schoof over de straatstenen weg... en plots lijkt waarvoor hij gekomen is niet meer van belang. De snuiter speelt alleen nog woede. Hij springt op, trok uit een klein heupgoldertasje een voorwerp... en een seconde later viel de snuiter mij aan. De aanval duurde slechts een fractie van een seconde... want de overige tijd die het tafel in beslag nam... is toebedeeld aan de verdediger, dat wil zeggen ik. Bij de steekbeweging springt de verdediger, ik dus... diagonaal zijwaarts en naar voren, draai mijn bovenlichaam opzij... en schop de snuiter vol in het kruis. De schop wordt, werd gevolgd... nog even, wacht ja. even, het, het voorwerp dat de snuiter uit zijn, mob... uit zijn hup had. Ja, was... Hup om... Ja, dat was uiteindelijk een mobiele telefoon. Juist, maar dat kon ik op dat moment niet vermoeden. Dus, die schop van mij in het kruis, en wel te verstaan vol in het kruis... werd gevolgd door een zijwaartse trap tegen de knieschijf. En daarna afgerond met het vastpakken van de arm. dat, dat de, de mobiele telefoon vasthield, zoals later bleek. Maar daarna volgde nog een stomp tegen de kaak van de snuiter. De snuiter ging tegen de grond en de strijd was gestreden. De scène had nog geen vijf minuten geduurd. Geweld kan dus zinvol zijn. Juist Theo. En nou wil jij graag uh, lessen gaan geven? Ja, ik wil heel graag bij mij op het binnenplaatje mensen die geïnteresseerd zijn in de Israëlische uh, verdedigingssystemen van de geheime diensten Mossad, Shabak en Aman. Die gemakshalve Krav Magar wordt genoemd bij mij doseren. Juist, want wat hoop jij hiermee te bereiken? Een uh, een veiliger bergrijk, wat verschoond blijft van snuiter's. Precies. Uh, we hebben dat even nagegaan. Het was gewoon een, uh, een, eigenlijk een man die uh, uh, daar gewoon liep. Ja. Die had niets kwaads in de zin. Nee, maar dat kon ik op dat moment niet weten. Hij zag eruit als een typische snuiter. Nou, ik vind het geweldig. Mensen kunnen uh, Theo van Deursen opbellen. En dan kunnen ze deze kraf maga... Kraf maga. Het uh, is een vorm van preventief zinvol geweld. Kunnen ze gaan leren bij Theo van Deursen uh, thuis? Ja, op het binnenplaatsje. Nou, hartelijk dank, Theo, dat je hier bent gekomen... om van dit fantastische initiatief te vertellen. Ik heb het weer heel erg graag gedaan, Peer. Ja, waarom? Waarom kom je nou op mij? Theo, wat... Hier nee. komt mijn vuist. Nee, Theo! Ach, nee, ah! Als je nu even daar gaat staan, dan Theo. trap ik je vol in het kruis. Rare snuiter die je er bent. Theo, nee, ah! ah! Hier, daar, pak aan! Kraf ah, maga! je! Dank je! Oh, uh, excuus, Peer. Ik liet mij even meeslepen op mijn uh, intuïtie. Gaat het weer? Oh, het was maar een ballpoint die je in je hand had. Ik dacht dat het het lemmet van een stiletto was. Excuus hiervoor, Peer. Het is goed, Theo. Dag. Ik verlaat het pand nu. Gelukkig maar. Dag Theo. Tot de volgende keer, Peer. Excuus nog hoor! Och, oh, uh, tatje, even. Je uh, Israëlische vent op Wat nou, zit jij nou dubbelgevouwen op je stoel? Oh. Kraf, maken. kraf maken. Wat? Kraf maken. Wat? Kraf maken. Wat? Kraf maken. Wat? Laat maar, kraf maken. Ga dan rechtop zitten, man. Ah, oh, kraf maken. Hou die handen uit je kruis. Nou, excuus dat ik wat later ben, uh, oh, het maar niet. ik heb een, uh, een cassette meegenomen. Uh. Ik ga het gaat wel weer. Tijdje, draai anders even die cassette. Oh, Waarop man. staat cultuurcassette. Uh, dit is weer een gedicht van, uh, van mij, van Tienes van Aker. Uh, dit gedicht uh, komt dan in de, hoop ik in de volgende bundel. En die bundel wil ik dan heten uh, ook. Gewoon heel kort. Maar dit gedicht heet dan... Dit gedicht heet... Dat, dat wat jij hebt. Jij hebt zoveel van dat... Dat dat soms overspoelt dat wat er dan gebeurt met jou... omdat dat vele... En, en ik er ook van hou... vooral als ik dan gedronken heb... dat... dat ene dat... jij dus zoveel... produceert... en niet dat ik dan zeg, dat is verkeerd. Maar wel in grote mate aanwezig. Zodat dat ook... lekker, lekker... maar wel nat. Dat, dat... behalve de rommel hè, erna... wel een grote... ...wel een grote handdoek vereist. Want zoveel van dat... ...dat dat nat voor mij... ...wel eens wil verlangen naar minder. om minder is meer... ...voor een Brabantse pijl... ...maar ook een pannetje. Kaal en strak... ...gaat onder getekende wel... ...uit zijn dakken. Nou, ik heb hem misschien niet helemaal goed voorgelezen, maar dat komt omdat de emotie met dit gedicht. Omdat het zoveel voor mij betekent. Maar dit kunnen je misschien afknippen. Dat heeft voor mij betekent. Nou, uh, dames en heren, dat, dat was. Ik uh, Mijn eigen ogen staan ook uh, vol met tranen. Echt prachtig. Dus de, de, we hebben hier iemand die recht uit het hart schrijft... en de harten van anderen weet te treffen, moet ik zeggen. Echt, echt prachtig, prachtig. Geen, geen, geen woord te veel. Ieder woord precies op de goede plek... voor een optimaal emotioneel effect, moet ik zeggen. Ik... Uh, van hieruit zeg ik tegen Tines van der Akker... jongen, kop op, want... al die ellende weet je om te zetten in, in werkelijk prachtige gedichten... die, die, die een, een, een, een straalkachel van troost kunnen zijn voor, voor je medemens. Dus je leed is niet voor niks, Tines zou ik zeggen... Schrijf in godsnaam door. Geweldig. Ja. Radio Bergeik. Het radiostation voor Bergeik. Nou, dat. Uh... Ik ga er verder niks over zeggen meer nu. Want... Geweldig. Ja, gaat het nou met jou weer een beetje? Nou, ik ben. Dit gedicht. Jij, jij zei daar straks straalkachel van troost. Ja. Nou, het is echt. Alsof een warme lamp mij tot in het diepst van mijn wezen beschenen heeft. Het is geweldig. Ja. Uh, dames en heren, uh, dat was het voor vandaag. Uh, ik zeg uh, namens Peer ook, want die zit nu weer dubbelgevouwen weer uh, in een hoek. Uh, ja, zeg maar, maar nu van de poëzie. Oh. Nou, voor alle zieke bergijkenaren wetenschap en alle gezonde bergijkenaren. Kop op. Ach, ach, ach. ach. Wat een poëzie. Ach, die treft je vol in je kruis, die poëzie. Zet je nou...